1 uur, Martijn van Week met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister Clinton heeft in Israël opgeroepen... tot een duurzame oplossing voor het conflict tussen Hamas en Israël. Ze sprak met de Israëlische premier Netanyahu. Clinton was met president Obama op reis in Azië... en ging vervroegd naar het Midden-Oosten vanwege de crisis. Israël en Hamas hebben de afgelopen dag in Cairo gepraat... over een wapenstilstand, maar ze hebben nog geen overeenstemming bereikt.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 Welkom bij het tweede uur van Kazaluna, een uurtje waarin we lekker gaan recyclen. Looks like it's broken. It's really broken. It's really, really broken. Let's go recycle. And it's broken, that's when you said he start. Recycle, go recycle. Most recycle will make good use of all parts. Recycle, go recycle. It doesn't work, don't be a jerk. Go recycle! Dat gaan we dus doen. U kent de reclame ongetwijfeld wel... Hè? met die shonies die in hun uh, trainingspak hier rondlopen... en de broodrooster in gaan leveren. Dat was het volgens mij die uh, hartstikke kapot was. Het heeft alles te maken met het cradle-to-cradle-principe... waar we het uh, afgelopen uur in het eerste uur van Casaluna over hebben gehad. En dat willen we toepassen bij u in de huiskamer. Dus wat is er nou bij u te vinden dat... Ooit een andere functie heeft gehad of waarvan u weet dat u het ooit nog eens voor iets anders gaat gebruiken. Dus misschien uit elkaar haalt en onderdelen gebruikt om, euh, nou ja, om er iets anders moois mee te doen. Misschien bent u een fervent bezoeker van de kringloopwinkel. Staat uw hele huis er vol mee? Dan moet u zeker ook bellen 0800 1121. Dus 0800 1121. Of een mailtje sturen naar casaluna.ncrw.nl. Uh, je kunt bijvoorbeeld denken aan een, een lamp, een kroonluchterlamp, die gemaakt is van omgekeerde wijnglazen. Wel even schoongemaakt natuurlijk. Of een klok, waarin de wijzers worden gebruikt als bestek. Dus de bestek wordt gebruikt als wijzers van de klok. De wasmachine haalde ik al even vorig uur aan. Die vind ik zelf echt fantastisch, omdat ik die in mijn omgeving ook echt heb gezien. Dus de trommel, de wastrommel van de wasmachine gebruik ik als vuurkorf in de zomer. Dat werkt prima. Dat ding gaat wel helemaal gloeien, dus geeft een goed uh, genoeg warmte af. En uh, Els, onze regisseur van vanavond, die heeft dus uh, de overschaal uh, van haar wasmachine. Namelijk dat, dat glas wat in je deurtje zit van de wasmachine, dat heeft ze nu gebruikt. Dat is een mooie kom om uh, je lasagne of zo in, uh, in te maken. En dat uh, schijnt het ook prima te doen. Nou, fantastisch, toch? Als u ook dat soort voorbeelden heeft, 0800-1121 mail naar casaluna@ncv.nl. En als u nou leuke ideeën heeft, van u zegt, nou zit niet een heel verhaal aan vast, maar wel goed om even te noemen, om iedereen om ons vooral ook te inspireren. Twitter het dan en gebruik dan hashtag Casaluna in uw bericht. Goed, we gaan proberen alles te recyclen dit uur. Dus dat is niet alleen de uh, inhoud van uw telefoontjes en uw verhalen, maar ook met de muziek. Let maar even op. Wow. That's okay, cause there will the you every day. Onmiskenbaar het geluid van Anouk, onze eigen Anouk, met het nummer Loving Whiskey. En dat is prachtig gerecycled. Want dit is het origineel. Well, Rory Block. Night, met Loving Whiskey.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 heart you want me to come back home and try again you want me to make a brand new start well if wisdom says to let him go home then it's hell because you just don't know till you've tried to love a man who's loving whiskey loving whiskey Haar nummer dus later gecoverd. Maar dat kunnen we natuurlijk ook noemen dat het gewoon gerecycled is. Recyclen, dat doen wij dit uur. Uh, bij u in de huiskamer, het liefst. Wat staat er bij u thuis? Of wat heeft u aangeschaft wat al gerecycled is? Of waarvan u zegt: van nou, daar kan ik nog jaren mee doen. Daar kan ik allerlei verschillende dingen nog mee doen. Ik haal het uit elkaar en het een gebruik ik voor om te koken en het ander hang ik nog op. Hè, wat ik al zei, een lamp van wijnglazen bijvoorbeeld of een klok van bestek. Dat soort dingen. Ik ben benieuwd wat er allemaal in uw huis uh, uh, rondslingert of hangt, wat de moeite waard is om te vertellen. Laten we eens gaan uh, beginnen met Meri. Goeienacht. Zeg ik het goed, Mary? Ja, inderdaad. Ja. Kijk eens aan. Vertel het eens. Hallo. Om te beginnen vind ik het helemaal top dat je zo'n bevlogen pleitbezorger hebt voor uh, hergebruik. Ja, dat stimuleert wel. Inspireert ook. Kijk, goed zo. Uh, ja, we kregen wel nou, wat zelf... commentaar op het gebruik van de Engelse woorden via Twitter. Maar dat uh, <laughs> je kon er doorheen luisteren ja. in ieder geval. <laughs> Vertel, ja, wat, wat ja, is nou, er bij jou in huis? Uh, nou, of wat doe in ieder mee? geval, ik ben een heel bescheiden wijndrinker. Dus normaal gesproken zou je dan heel veel wijn uiteindelijk weggooien. Ja. Maar ik heb dus zo'n vacuümere apparaatje om uh, de wijn toch best wel heel lang weer te kunnen bewaren... af en we toe weer eens een glas eruit te oh, ja. halen. Is dat dan uh, zo'n grijs-rubberen dopje met zo'n... Ja, precies. Ja, dan zet ja. je een soort pompje op en dan, dan trek je het ja. vacuüm, geloof ik, hè? Ja, en tegenwoordig heb ik een, een wat geavanceerdere... dus die geeft piepjes op het moment dat het... Klaar is. Want anders moest je dat altijd maar gokken. Een halve fles moest je zoveel keer pompen. En een driekwart fles moest je wat minder keren pompen. Maar deze geeft twee piepjes en dan weet je, oh, nou, nu kan ik stoppen. En nu is het klaar. En hoe lang blijft dat dan goed? In mijn beleving onbeperkt. Maar ja, dat weet ik natuurlijk niet. Want ik wacht niet echt een maand lang voordat oh, ik weer zo glas oh. drink. Binnen een week is hij wel op, die fles? Nee, nee oh, hoor. Dan... Ik doe er wel, wel wel twee weken mee. En als mijn dochter weer uh, komt eten, ja, dan gaat het wat sneller. Oké, okay, dus dat wat is wat jou is het, is het cradle to cradle of recyclen? Het is eigenlijk gewoon uh, lang bewaard, nee. toch? Het is uh, een goede manier van bewaren, waardoor je iets niet hoeft weg te gooien. Okay. En verder, uh, ja, terwijl ik aan de telefoon lag te wachten, schoten me steeds meer dingen te binnen. Ik koop dus ook helemaal nooit meer uh, nieuwe kleding, behalve dan ondergoed en schoenen. Uh, ik koop uh, door mijn dochter uh, allemaal merkkleding op de rommelmarkt. Oh ja. En als ik dan wel eens ergens een aanbieding zie van... ik zal er meteen maar een paar bedrijven noemen aan, nou de Hema of Vena of zo, voor een tientje, dan denk je, wat duur. Want ik betaal niet meer dan twee of drie, maximaal vijf euro voor een kledingstuk. Kijk, even wassen en dan is prima te dragen. Toch? Ja, en op een gegeven moment kun je het zelf ook weer verkopen voor een paar euro. Ja, en dan kan iemand anders er weer plezier van hebben. Dus, ja, ik noteer dus het de kleding. is enorm hergebruikt. Leuk, Mary. Wat heb je nu okay. aan? Oké. Wat zeg je? Wat heb je nu aan? Is dat ook hergebruikt? Is dat ook gerecycled? Nou, dat is het hergebruik van mijn eigen lijf. <lacht> ik lig in bed. Oh, laat nou, nou, maar meer dus hoef niet. niet te weten. <lacht> yes. Deze is een vraag had ik niet verwacht. Nee, ja, hij was ook... Hij was riskant, maar ik denk... het. Ik probeer het gewoon. <laughs> okay. Slaap lekker dan voor straks. Ja. Dag en, hoor. Uh, bedankt voor bellen. Joe, bedankt. Dag ja. hoor. 0800 1121 is ons telefoonnummer. We hebben het over recyclen. Wat doet u in huis? Of wat heeft u in huis staan... waarmee u uh, nou ja, gerecycled heeft? Wat voor producten bijvoorbeeld? Let eens kijken. Gerrit, goeienacht. Ja, goeienacht. Vertel eens. Ik... Uh... Ja, ik hoorde je uh, programma en ik dacht uh, recycling. Ja, ik doe niet echt recycling. Hè. Maar uh, ik ben wel, of wij zijn wel een uh, verwend aanhanger van kringloopwinkels. Nou, dat is toch, en, dan, maar dan maak je er toch gebruik van? Ja, daar maak ik zeker wel gebruik van. Ja. Maar dan niet in de vorm van dat ik dingen zelf uh, hergebruik nee, of uh, okay. uit elkaar en in elkaar haal, want ik kan er niet eens spijker in de muur maar, <laughs> maar, uh, dat... maar wat, wat ja, hou je dus dan bij de kringloopwinkels? kringloopwinkels? Achter van alles. Je haalt er echt van alles weg. Maar geef eens een voorbeeld van, van wat er in je huis is. Ja, nou, lantarens, uh, schemellampjes, uh, kastjes. Uh, ik heb er schrik niet voor zin in. Hè. Als je bij ons kringen loopt, dan valt alles aan de muur, denk ik. We halen er alles aan. Dan. Ja, dan nou, begin, uh, begin eens bij de, de, de muur links. De muur links. Nou, daar zijn verschillende schilderijtjes. De muur links is verschillende schilderijtjes die ik bij de kringloop heb. V beschrijft u uh, is uh, Nou, een heel mooi schilderijtje van een, een boertje op een bruggetje met een, met, een, met, een, met een boerderijtje erachter. Dan mijn god, als ik weet wie het geschilderd heeft, maar het is gewoon heel mooi om te zien. Okay. En uh, daar heb ik bijvoorbeeld een windlicht links staan, een heel groot windlicht, bovenop een standaard. En die standaard die komt ook bij de kringloop vandaan, en het windlicht komt ook bij de kringloop vandaan. Dus uh, ja, ga zo de kamer maar door. En, uh, Oh, ja, lopen, lopen we lopen nog maar even drie meter verder. Ik ben benieuwd wat we nog aantreffen dan. Uh, een mooi theekastje heb ik staan. Een theekastje? Oh, een theekastje. Hoe ziet dat eruit? Met het glasje water in. En, uh, oh, oké. Okay. Ja, ook allemaal van weinig. Maar uh, is het... Ik de tuin in. Daar zitten mijn kanaren. Er zit ook in een, in een kanarenhoek van de kringloop. <laughs> De konijnen en, nee, heb je ook ja, bij de kringloop gehaald of dat dan weet het niet? Nee, die niet. Die hebben we netjes gekregen. Maar is het Gerrit, maar, is uh, het uit nood geboren ooit dat je bij de kringloopwinkels nee. bent gaan? Of is het gewoon dat je zegt, ja, het is toch prachtig dat je dat soort dingen daar kunt halen en, en het is nog mooi ook? Het is gewoon het laatste. Het is ja. gewoon uh, de kick dat je uh, ja, de leukste dingetjes weer haalt voor relatief weinig geld. Uh, ja, en, en, en ja. Ook al zijn er daar een hoop dingen, je zal in de kast, dat die we helemaal niet gebruiken. Maar uh, je weet nooit of het van pas komt mm. en je praat natuurlijk over bijna niks wat je ervoor betaalt. Ja, ja. En daarnaast, en dat is natuurlijk eigenlijk waardoor we er naartoe zijn gegaan, de instantie op zich is natuurlijk heel goed. Ja. Ze helpen mensen aan het werk, ze helpen mensen weer in de maatschappij terug. Dus, dus ja, al met al denk ik dat het een prachtig systeem is. Heb je zelf, breng je er ook wel eens wat naartoe naar de kringloopwinkel? Ja, ja regelmatig. Uh, bijvoorbeeld uh, een fiets of zo. want Ze dus verkopen ook veel fietsen en die knappen ze zelf helemaal op. En, uh, en als ik daar een fiets uh, over heb dat ik denk, ah, daar kan ik niks meer mee. Dan breng ik hem daarheen. En dan zie ik hem ook die week later weer staan. Ja? <laughs> dat is het leuke. Ja. Ja. En op een gegeven moment is die weg als het dus goed is. Ja, vrij snel vaak hoor. Ja. Uh, want dat is het wel. Ze controleren alles, ze maken alles natuurlijk wat gemaakt moet worden. En dan gaat het ook die winkel in. Ja. En uh, daarom, ja, wat je ook koopt is over het algemeen altijd wel goed. Ik heb er nooit een c gekocht. Nou, kijk, kijk eens aan. Mooi. Gerrit, dank je wel. Ja, oké. Okay. Slaap je in, uh, in ja, een kringloopbed ook zo meteen, of niet? Nee, dat niet. Dat niet. Zie je, hebben toch, dat we dat toch een paar dingen gevonden die hartstikke nieuw zijn uh, Ja, nee, het is niet allemaal kringloop. Nog maar, niet 100 uh, Ja, het grootste gedeelte wel. Oké, okay. bedankt. En een fijne nacht. Ja, oké. vind ik nog. 0800-1121 of mailen naar casaluna.ncrv.nl... als u uh, veel een voorstander bent van recyclen en dingen in uw huis heeft staan... van de kringloopwinkel waarvan u zegt van nou, ik heb zelf uh, iets gefabriceerd... dan hoor ik het natuurlijk helemaal graag. Misschien kunt u ons nog op ideeën brengen. Bas, nacht. Ja, goedemorgen met, uh, met Bas. Hallo. Uh, Vertel. Ik, denk, ja, ik heb al een aantal artikelen die ik uh, heb overgenomen van andere mensen... Zoals? Uh, maar als uh, matras, meubilair? Oh, een matras, matras vind ik dan wel bijzonder. Want ik kan me voorstellen dat een matras op een gegeven moment wel uh, nou ja, aardig doorgelegen ligt. Dat, er, dat het ja, ja. niet meer de ja, anders, moeite is. Ja, dan zou ik hem niet genomen hebben. Oh, okay. Uh, maar als ik uh, zelf iets, iets aanschaf, uh, dan kijk ik uh, uh, zelf uh, vooral uh, naar de kwaliteit. Uh, en dat betekent ook tegelijkertijd uh, van ja, hoe lang uh, kan ik ermee aan. Ja. Ja. Zo, heb ik, zo heb ik een paar uh, schoenen die ik uh, 15 jaar geleden gekocht heb. En daar kan ik nog makkelijk uh, 15 jaar mee, uh, mee door. Ja, dus eigenlijk als ja. je een aanschaf doet, dan ben je er heel bewust ja. mee bezig van hoe goed is het? Ja, dat ben ik. Ja, ja, ja. ja. Okay. Dat, uh, dat heb ik al uh, vrij vroeg eigenlijk uh, geleerd. Maar echt vanuit, uh, vanuit duurzaamheidsgedachten? Of gewoon uh, vanuit je eigen portemonnee? Dat kan natuurlijk ook. Al uh, twee. Ja, de combinatie. Um... Alle ja, twee. Ik... ik, ik, ik... Ik ben een gegeven, maar ben ik gewoon uh, werk, ben, ben ik bewust van het feit dat de industrie uh, graag heeft dat wij maar consumeren. Ja, dat is ook En nog dat een ze ding. continu met, met nieuwe producten en verbeterde producten aankomen zetten... En uh, als wij stinken in het uh, idee van, uh, uh, het, is, het is verbeterd, uh, het, is, het is een modig et cetera, et cetera. Waardoor we dingen vervangen die, die we niet uh, hoeven te vervangen. Mm. Ja. Dus jij bent een zuinig man wat dat betreft? Ja, ik ben, ik ben zeer zuinig. Uh, en, en sinds ik in, in de bijstand uh, terecht uh, ben gekomen, ben ik nog zuiniger geworden. Ja. Dusdanig dat mijn bankrekening uh, oploopt. Kijk. Dat had je nooit verwacht dan waarschijnlijk? Uh, nee. Wat ga, wat ga je dan op een gegeven moment, als er, wel weer, als er weer wat op staat... ga je jezelf dan verwennen met echt iets nieuws? Of zeg je nee, het, is ook een, het, het wordt op een gegeven moment een manier van leven? Nee, ik, ik ben gaan kijken naar mensen die het nog slechter hebben dan ik. En mm. ben ik ben gaan helpen. Oké. Okay. Dus ik help, ik help mensen financieel. Uh, uh, en, en desondanks uh, loopt mijn bankrekening toch op. Kijk eens aan. Nou, mooi pas. Mooi verhaal, dankjewel. Graag gedaan. Goeiendag. Fijne dag nog. Dag hoor. Ik ga even naar oh, wat I mailtjes toe die we hebben gekregen. Onder meer van Johanna Lubberinkhoff. Die vertelt, uh, dat is echt, echt cradle-to-cradle-idee. Ik heb een aantal jaren geleden onze matras gesloopt... toen we aan een nieuw exemplaar toe waren. Van de binnenvering heb ik een kerstboom gemaakt. Kijk. Dat zijn de goede verhalen. De vering in een aantal vierkanten gezaagd. Steeds iets kleiner. Daarna gestapeld tot een piramidevorm. Lange, stevige, ijzeren pen door het midden geprikt. Met een hamer buiten in de bodem geslagen. Goudkleurig gespoten. Lampjes erin. En klaar. En hij is nog steeds prachtig. Blijft gewoon buiten staan. Alleen elk jaar moet even de spuitbussen goudverfde overeen Om hem weer wat nieuwe glans te geven. Dan zegt: Van de rest heb ik een kleine kerstboom gemaakt. Die ieder jaar in mijn atelier voor het raam staat. Nou. Johanna, fantastisch. Iedereen die gaat nu zijn matras gas uit elkaar halen. En die denkt, nou, daar was ik eigenlijk wel klaar mee. Moet je wel een matras met vering hebben. Anders dan schiet het natuurlijk niet op. Maar uh, mooi verhaal in ieder geval. Dankjewel. Wij gaan dus uh, nog naar iemand die heeft gebeld op 0801121. Martin, nacht. Ja, goeienacht. Het ging over uh, recyclen. Jazeker. En, uh, uh, mijn recycle tip zou zijn om. Uh, je kookwater wat je van het koken gebruikt om dat in de sausen te mikken of in de, bij de planten als het afgekoeld is oh, ja. beter, beter is nog stomen want anders gooi je namelijk een heleboel vitamine weg ja maar eigenlijk, ik denk dat de meeste mensen wel ik zit even mezelf te kijken als ik de pasta heb gekookt en ik uh, moet het afgieten ja, dat gooi je gewoon weg ja, en als je ja. even een aparte emmer naast de aanrecht opspaart, kun je dat allemaal aan de planten aan het eind van de dag geven of allemaal naar buiten, dan geef je het weer terug aan de natuur. Het is en alles. Maar ja, het nog beter is met een, uh, ja, wat zou het zijn, twee, uh, twee vingers dik uh, laag uh, water opzetten en dan een stoomrekje erboven. Ja. Doe je dat met alles? Dan heb je helemaal geen water. Sorry? Doe je dat met alles? Uh, groenten en aardappelen stoom ik, ja. en rijst en eieren zelfs ook, dat is ook erg lekker. Ja. Ja, eieren stoom je? Oké. Okay. Ja hoor, drie minuten, dan uh, zijn ze nog lekkerder als een uh, gekookt ei. Want dan, zijn ze, dan is het wit en het geel uh, is gelijkmatig zacht. Uh, Spreek daar maar eens koks over, die, uh, die stomen allemaal hun eitjes. Oh, geweldig, het wordt bijna een <laughs> kookprogramma. <laughs> maar uh, hoe zit ja. het dan met je, met je gebruik van, van gas? Uh, nou kijk, als je stoomt kan je bijvoorbeeld ook het, uh, maar een heel klein beetje water hebben. Dat breng je even aan de kook, ja. Daarna zit je het gas heel laag, okay. zo laag mogelijk. En dan uh, op die 2 centimeter water die onder in de pan staat, kan je toch wel 20 minuten ook gewoon je aardappels koken en je groente 15 minuten. En dan hou je de, de, de, de, de, dat beetje vocht, want dat dampt wel een beetje in. Die kan je dan weer gebruiken bijvoorbeeld voor saus of als je... Uh, ja, zeg, als je het helemaal niet wil gebruiken, kan je het uh, laten afkoelen en dan uh, ja, gooi voor je het naar buiten of zoiets. Of ja, bij een plant. Dat, dat kan hoor, dat is. Uh, ja, maar je moet wel uitkijken als je bijvoorbeeld zout toevoegt aan. Uh, aan je water. Dus ik, ik, ik, ik doe het zout wel achteraf toevoegen. Dus je moet wel uitkijken, dat je geen pepers en zout bij, uh, bij de planten. Ja, ja. Maar het beste zou zijn als mensen het gewoon zelf nuttig hun koken vocht. Gewoon in een saus verwerken of in een... Uh, ja, ik taas. weet het wel van rijst. Uh, dat rijstvocht, dat is zelfs medicinaal tegen iets, geloof ik. Uh, ik zit nu te denken, er oh, okay. lopen genoeg mensen met uh, buikgriepjes rond. Volgens mij is het daar erg geschikt voor, ja. zit ik ineens te denken. Oh, maar dat is ook weer een ander oh, verhaal. Oh, maar dan is dat wel ja, echt ja, ja. wit spul. Dat zou ik niet zo snel bij de planten gooien. Maar... Ja, ik moet wel zeggen dat ik een, uh, dat is iets heel anders, maar ik altijd wel heel, heel erg moeite heb met, met recyclen voor het milieu. Voor mij is het heel goed om dat voor jezelf te doen namelijk. Ja. Dus al die dingen, net zoals wat ook de tapijt directeur net uh, zei, van in feite uh, gaf hij ook al een beetje aan, want het is goed voor de portemonnee, maar ik denk ook voor zijn gemoedsrust. Uh, ja. dus je, je kan het allemaal wel op een op iets externs gooien, het milieu, dus iets heel uh, abstracts. Ook iets uit moeder natuur redt zich wel, euh, ook zonder ons. Ja, ja. Ja. Um, maar als je het voor jezelf doet, is het weer. Uh, ja, dan, dan. Ik geloof heel erg dat je jezelf beter voelt als je die dingen doet. Dat, nou, dat is ook nog winst. Dus... Je kunt natuurlijk, want ik kreeg ook wel een mailtje van iemand die zegt ja, dat klimaatgewouwen de hele tijd. Maar eigenlijk zeg je van onafhankelijk van of het nou een klimaatprobleem is of niet. Dit is sowieso ja. gewoon uh, voor, voor jouzelf vind je het prima om het op deze manier te doen. En zoveel mogelijk her te gebruiken. Uh, ja, ja en, en, en dan gooien we het vaak op een, op een extern probleem. Dan doen we het daar maar voor. Maar het is eigenlijk heel veel dingen, ja, heel veel mensen voelen zich niet goed in hun vel als, als ze weten dat ze een, een, een fabriek hebben die heel erg vervuilt en hun kleinkinderen die vragen op een gegeven moment van goh, papa uh, kunt u daar niet eens wat aan doen? Dan krijg je zo'n schuldgevoel van, ik denk dat dat ook voor heel veel mensen motivatie is om het roer om, om te gooien. Te en, uh, afgezien van ook de financiën hoor, want dat is natuurlijk ook wat, wat je heel goed aangaf uh, in dat vorige interview. van. Ja. Ook wel mensen die het uh, om die reden doen. En dan wil ik nog een heel klein dingetje zeggen. Ik vind het toch altijd heel raar dat, dat, dat wij op de grond allemaal heel druk bezig zijn met, uh, met, met, met, met, met, um, nou, met het proberen de wereld schoner te maken. Okay. Maar dat in de lucht er nog altijd vliegtuigen vliegen ja. die uh, onbelaste uh, kerosine gebruiken. En dat er op de oceaan uh, schepen zitten. Die zo'n beetje uh, alles recyclen op de verkeerde manier eigenlijk. Want, uh, daar gaat die alles dumpen gewoon in. alles in de water. Dat is ook onbelast. Er ja. wordt geen belasting overgeheven, ook niet over uh, kerosine, heel Europa. Het is een onbelaste brandstof. Dat is nog van de gek eigenlijk. Uh, waarom wordt daar niet eens flink over uh, geheven, zo gezegd? Dat zou een heleboel uh, problemen oplossen. Ik zeg Belmark Rutte, uh, bel Rutte even op. Hé Martin? Belmark Rutte even op. En, uh, zeg het ja, even tegen. ja, goed. Ik uh, als het zou het wel eens als de heren daar uh, collectief uitkwamen. Hè? Dat ze zeggen van nee, hey, dan gaan we collectief ja, nu uh, ja, dat zou het dat zijn. Het wereldwijd nu wel gedaan. Ja. En dat is het probleem. Dat, dat moeten ze met z'n allen zien uit te komen. En uh, als iedereen dat uh, voor zich gaat doen, dan werkt dat ook niet. Maar nee. zouden ze dat eens doen, dat zou echt wel uh, een, een goed maar, schelen. wel schelen, denk ik. Nou. Dus, Martin, ik ga het eens proberen met koken. Dankjewel voor de tip. Ja, oké. Okay, ja, ik luister verder. Okay. Dan hoor ik misschien ook nog leuke dingen. Ja, ja, ik bedankt. ook. Jo, dag hoor. Marja, Marja Heijnen heeft gemaild. Die uh, vertelt wat ik had over die wasmachine trommel. Ik zei het als vuurkorf, maar zij zei... Ja, het grappige is dat wel twintig jaar barbecueën... op een afgezaagde wasmachine trommel met een rooster. Uh, dat is een uh, overrek geweest. Ja, dat kan natuurlijk makkelijk. Kijk, dan ben je er al uh, op die manier. Ook de andere voorbeelden, de klok met bestek, de kroonluchten met glaasjes, heb ik in de voorkamer. En een, uh, een grote en in de achterkamer wat kleinere hangen. Wel een rotwerk om af te wassen. Ja, daar heb je inderdaad helemaal gelijk in. En maar Marja, als ik geen zin meer heb in mijn spullen, dan vind ik het ook heerlijk om het te vernietigen en weg te gooien. Hmm. Dat is dan weer iets minder het cradle-to-cradle-idee volgens mij, maar wel zo eerlijk. Verder schrijft ze, als er in Assendelft nog iemand is die een box voor haar kleinkind wil, mag diegene hem komen ophalen en me even mailen, kan nog makkelijk heel wat kleinkinderen mee, op voorwaarde dat diegene hem daarna ook weer weggeeft. Kijk, dan wordt het wel weer cradle-to-cradle, -cradle. dan gaat het van de ene hand in de andere hand. Een box aangeboden dus bij deze in Assendelft. 0800-1121 is het telefoonnummer dat u kunt draaien als u wilt vertellen op welke manier u recycelt. En of u mooie producten daarvan in huis heeft staan. Of tips zoals Martin net gaf om het kookvocht nog verder te gebruiken en niet zomaar weg te gooien. Patrick is volgens mij een ras recycler. Patrick, goedenacht. Ja, goedenacht. Um, Ja, Die Martin dat uh, vond ik wel heel interessant, want uh, ik kook op dezelfde manier als Martin. En uh, het warme water gebruik ik ook voor mezelf saus en voor mijn aanmaakzuur. Kijk. Ja, en uh, ja, het was, ik vond hem heel boeiend. En ook uh, wat betreft die kerosine en al die flauwekul. Ja. Zit wat in, zeg je. Dus, uh, ja, wat doen we er eigenlijk, we kunnen er eigenlijk niks mee. Nee. Maar fijn, uh, ik recyclede al, toen ik een jaar of veertien was eigenlijk. Zo. Toen maakte ik van een oude fietsendynamo en daar maakte ik een propeller aan en die zette ik op het schuurdakje... met twee draadjes naar binnen toe, naar mijn slaapkamer... en dan deed ik een fietslampje, sloot ik aan... en dan had ik licht s'avonds, dat oh, groeide goeie. helemaal op... als het hard waaide, dan, ging... en dan kon je precies zien hoe hard het waaide. Ja. Eh? Want uh, als het hard waaide, dan groeide het lampje op, helemaal. En, uh, maar ik ben helemaal leven, heb ik altijd uh, oude troepen uit elkaar gesloopt en zo... en uh, als er een motor uh, in zat die het nog deed... Dan maak ik een draaibankje ervan. Of, uh, ik een draaibankje? Een ja, een draaibank voor uh, draaien en zo. Dat kan met een oude wasmachine motor. Een wasmachine die vaak aan de weg gezet wordt waar de motor nog goed van is. Kijk, zie hebben we weer die wasmachines. Dus we hebben al de trommel, het, glaas, het glas van het deurtje... en dan nu ook de motor die we nog kunnen gebruiken. Ja, maar er zit nog veel meer in een wasmachine. Er zit uh, bijvoorbeeld een pompje in. Ja. En dat pompje, dat werkt op 220 maar. Als je dat veilig uh, aan gaat sluiten met een draad onder de, onder de grond door naar je vijver toe, dan heb je gewoon een, een, een, een, een, een, vijverpomp. Zeg maar een pompje die je omhoog spuit, die een fonteintje maakt. Oh oké, okay. en die en goede voor, zorgen voor een goede circulatie zeg maar, van het water ja. ook nog eens. Bijvoorbeeld, dat kan ook. Nou, heb je nog meer ideeën voor dat wasmachine? Want ik vind het ja, wel leuk. Er zijn talloze ideeën. Ja, ik combineer alles. Ik bedoel, ik, heb, uh, ik verzamel ook oude gitaren en zo. Ik ben zelf ook een beetje muzikant. Maar ik heb laatst bij een heb ik een, uh, een ijzeren dienblad met een beetje Indiaas motief erop. Daar heb ik gaten in geboord en uh, daar heb ik een element onder gezet. En een rondgat in het hout van de gitaar gemaakt. En, erin gemaakt. Mm -hmm. en die klinkt hartstikke leuk, dat is een beetje blikkerig geluid, zo'n beetje een, een, een dobro-effect. En uh, ja, dat soort experimenten allemaal. Maar staan er dan hele bijzondere dingen, meubels bij jou in, uh, in de kamer? Uh, nou niet echt. Ik heb wel, ik heb wel allemaal, uh, uh, allemaal kringloopspullen eigenlijk. En, uh, en spullen die ik gekregen heb van, uh, van iemand anders. En nog iets wat, wat je zelf inderdaad in elkaar gekunsteld hebt? Oh, ja, heel veel dingen. Bijzet tafeltjes en uh, ja, gewoon een grote eettafel. Want waar bestaat en, de eettafel uit? Wat zeg je? Waar bestaat de eettafel uit? Oh, gewoon vuurhout. Oké, okay, maar dat heb je maar ergens die, Hoe ouder die wordt, hoe mooier die wordt. Maar ik heb vroeger, uh, uh, toen ik nog getrouwd was... had ik van uh, vuurhout een bankstel gemaakt, recht toe, recht aan. Mm -hmm. En toen uh, in een zaak in Utrecht kocht ik spijkerstof en uh, kussenvulling en toen heb ik zelf de kussens genaaid en zelf het bankstel gemaakt. Kijk. Ja, ik ben een hele slechte voor de economie want <laughs> echt, ik repareer alles. Uh, elektronica ook als het moet. En uh, voordat, ik het, voordat het uh, en als ik er echt niks mee kan, als ik het echt niet kan repareren dan uh, breng ik het weg. Ah, kijk aan. Dat wel. Na een kringloopwinkel ook weer. Uh, nou dan nee, de, kom op de, de kun je niet naar een prikken. Nee, ja, daar hebben ze niks aan hè. Dan breng je het gewoon naar, de, naar, de, naar het Milieupark. Ja, maar echt dingen die, die ik niet meer gebruik. En waar, een, waar ik denk van, uh, daar heeft de ander ook nog wat, die breng ik weg. En zit ik ineens te denken, Miri had het over dat ze haar kleding nooit meer nieuw koopt. Doe jij dat ook? Dat ze altijd uh, tweedehands kleding nou, koopt? Ja, dat is heel raar. Ik krijg altijd kleding. Oh. Van uh, iemand die te dik wordt. <laughs> en dan, die ze over hem niet passen. Meestal van vrienden en kennissen. En die blijven, die blijven dat gewoon consequent uh, ja, die blijven, te klein ja, kopen? Dat... Nou, dat vind jij ja. prima natuurlijk. <laughs> ja, ja, prima toch. Oh, geweldig. Dus dat hoef je en, ook uh, geen trouwens, gaten uit te geven. Um, ja, over dat rijstwater, hè, wat je weggooit. ja uh, Jij zei, van dat heeft ook iets medicinaals, hè? Ja, nou volgens mij, als je, als je erg aan de diarree bent, dan kan je dat Juist, gebruiken. ja, dat wou ik Toch? Zeggen, Ja, ja, ja maar dan dat werkt zei het je niet. stoppend. nee. Dan moet je er wel bij zijn. Ja, zeg maar. ik denk ik hou het even netjes, maar <laughs> eh, het is half twee, dus dan kunnen we het wel zeggen. Ja, oké. Okay. <laughs> maar het, werkt, het schijnt te werken inderdaad. Ja, heb zin. ik begrepen. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar goed. Nou, Patrick, daar hebben we aardig wat doorgenomen. Ja, hè? Ja, dus, dat is maar de helft, hoor. Ja, dat nou nee, dat geloof eens. ik best. Maar we zitten ook op de helft. En we hebben nog nee, wat uh, andere belletjes. Uh, nou, ik zo. vind uh, heel veel succes ermee. En ik vind het heel gezellig. Dankjewel. Ik blijf, nog een ik blijf luisteren. luisteren en dan ga ik pitten. Heel goed, gelijk heb je. Daad. Dag hoor, goeienacht dan alvast. 0800-1121 is het telefoonnummer dat u ook nog kunt bellen... als u wilt vertellen wat u recycelt en wat er bij u in huis staat. Of u zo handig bent als Patrick. Dat zou ik knap vinden, maar dan horen we het graag natuurlijk. Maar iets, iets minder handig mag natuurlijk ook. Casaluna@ncv.nl. Daar kunt u naar mailen als u uw verhaal wilt vertellen via de mail. We hebben al wat mailtjes voorgelezen. En Henk Huppelschoten die, uh, had al heel vroeg gemaild. En die zegt, uh, leuk van Desso, hè, waar het eerste uur over hadden. Dat bij het fabrikant, cradle to cradle is mooi en nodig. Maar bedenk wel dat het rondpoppen van grondstoffen ook energie kost. Echt duurzaam is producten maken die natuurlijk zo lang mogelijk meegaan. Lange levensduur hebben en zodanig ontworpen zijn... dat de consument er niet op uitgekeken raakt. Kijk, zegt, wij doen het met keukens, kasten, tafels. Na 32 jaar moet ons eerste product nog steeds uit elkaar gehaald worden. Kijk, Cradle to Cradle is dus slechts een deel van het totale proces. En hij uh, schreef nog wel aan dat hij de waardering mist... voor credits van mensen die al meer dan 30 jaar die visie op de wereld zetten. Bij deze dus Henk Huppelschoten. Dank je wel. Zullen we even naar wat muziek gaan luisteren? Gaan we daarna weer door naar de bellers. Ger Recyclede muziek, hè? Gaan we het uh, naar luisteren. Kijken wat we van het volgende muzieknummer kunnen recyclen. Zalagueña Saleros, een bekend Mexicaans lied. En het is gerecycled door er gewoon een rocksausje overheen te gooien. En dan zijn we er. En dat is het nummer van uh, Chincon. Uh, maar genomen. Ik werd nog even subtiel op de vingers getikt over mijn uh, vuurkorf. Die uh, van een wastrommel, die je uh, kunt gebruiken van een oude wasmachine, door Anneke Bouwman. En ze heeft gelijk Zegt ja, het is allemaal leuk en aardig wat je vertelt. Maar zo'n vuurkorf, dat uh, is natuurlijk niet erg milieubewust als je daar heel veel hout in loopt te stoken, laat staan. Hoe vervelend het kan zijn voor mensen die ademhalingsproblemen hebben als het voor een enorme rookontwikkeling gooit heb je Daar heb je inderdaad gelijk in Anneke. Maar het is wel een beetje gezellig altijd zo'n vuurkorf. Radio 1, Casa Luna. het Plach. Genoeg te recyclen nog. We gaan eens kijken hoe het bij Peter in huis eruit ziet. Peter, nacht. Goeiedag, goeienacht Ghislaine. Goeien. Ja, ik heb tien uh, jaar geleden een zeg maar, nieuw huis ingericht. En daar uh, heb ik voor mijn ja, dressware een, uh, een, een, een, een, een kast gesteld in Indonesië van uh, recycled hout. Zo. Via ja, een bedrijf in het dorp en dat... Uh, duurt dan over zes maanden voor je het hebt, maar als je de afmaat, afmeting en weet, dan kun je prima dat uh, bestellen en dan wordt dus van risakophout uh, is dan een uh, spaarkast uh, gemaakt waar je dus uh, ja, waar dingen in kunt zetten, etc. Van wat is, voor je, hout uh, is die? Ah, sorry. Van wat voor hout is die? Ja, van, van, van tropisch hardhout, maar dan dus uh, die zijn die, die is daar gemaakt van, zeggen ze, van uh, balkons en van de oude schuren die afgebroken worden en die dan dus uh, ja, die we dan daar weer lokaal tot uh, kast wordt verwerkt. Dus je doet dan lokale werkgelegenheid. En daar wordt ingeschreven en in naar Nederland verplaatst. En dan, uh, dat is natuurlijk minder milieuvriendelijk. Ja, ik denk zal ik het zeggen. Want ja, daar hadden we hadden ja, het ja, natuurlijk goed, net al he? over dus, dat uh, Martin er net ook aangaf. Ik vind heel weinig houten meubelen maken van Nederlandse hout. Die hebben half een beetje eiken, ja. maar dan kom je dan gauw in een andere zeer terecht, ja. om het maar zo te zeggen. Dus het kon niet anders, ja, eiken meubelen, rustieke eikenmeubelen, want dat wil niet iedereen in zijn huis, dus uh, ja. ja. Dus dat is... Een maar... weg Hoe lang dat heb je hem al staan? Al? Hij staat er nu een jaar of tien en uh, die kan nog een tijdje mee. Als ik verhuis, gaat hij waarschijnlijk mee. Ja. Dat, uh, ja. Nog meer gerecyclede dingen in huis? Want dit is eigenlijk ja, meer nou, omdat je het nou, gewoon nou, heel mooi we vindt. Ja, ook, ook van recycled houden. hetzelfde idee. Ook hout uit Indonesië laten komen en dan de mate van tevoren opgeven. En die heb ik hier dan door een timmerman in elkaar laten zitten. Kijk eens aan. Maar dat is puur dat omdat heel, je het en... mooi vindt, hè? Niet vanwege, als ik, het, als ik je zo beluister. Nou, o, o, twee dingen. Eerst pas omdat ik het uh, leuk vind om, uh, om zoiets uh, lokaal in Indonesië te laten maken. Dus dat doet aan de werkgelegenheid daar. En uh, het ziet er mooi uit en ja. het is ook uh, ja, het is niet goedkoper, daar hoef je te doen. Nee, dat maar dat heeft... het idee dat, dat je geen nieuw tropisch hardhout gebruikt, dat het al een, een keer eerder gebruikt is. Ja. ja. Nou, mooi. Dank je wel, Peter. Succes, Irene. Dankjewel. Dank je wel. Ik kom nog even terug op uh, Johanna Lubberinkhoff, die al kwam met de rikersboom die ze had gemaakt van de matrasvering. Maar ze is, uh, de ene idee ontstaat na de andere. Ze zegt hang een eenpersoons binnenvering verticaal op in je kamer. Dat kan je natuurlijk of, uh, horizontaal op in je kamer. Hangen wat lampjes in, slingers, versieringen. Maakt niet uit, het staat allemaal geweldig. En je kunt het natuurlijk ook verticaal neerzetten. Dan wordt het een soort kamerafscheiding. Ze zegt, ik bedenk het ter plekke. Het lijkt me erg mooi. Ze heeft het nog niet uitgeprobeerd, maar uh, wie weet. Zou het zomaar een, uh, een idee nog uh, kunnen zijn. En uh, we hebben ook nog een mailtje gekregen van Geert Limburg. Ook fantastisch. Die uh, hebben de Miele Space Station Rotterdam gemaakt. En dat is van allemaal oude wasmachines. Hebben ze echt gewoon een ware space station uh, gemaakt. We gaan proberen om dat linkje nog even, als het lukt, op onze Facebook te zetten. Maar uh, het is in ieder geval brienenoordresort.nl. Als u uh, achter internet zit, kijk er even naar. Want dat ziet er ook wel uh, erg gaaf uit. En zij trekken daar uh, mee door Nederland. En het is natuurlijk echt ook vanuit die duurzaamheidsgedachte in dit geval. De Wellers, Rintse, goeienacht. Ja, hallo, goedenavond. Nou, om dat te beginnen... Uh, zal ik wat beginnen met het bed waar ik op slaap. Dat is gemaakt van uh, oude, oude pallets. Ah, kijk. En slaapt het een beetje comfortabel? Ja, ja, het slaapt prima. Het nachtkastje is er ook van gemaakt. ligt nog wel een, wel een matras beetje, uh, op, hè, neem ik, ik aan. Een... Wat zei je? Er ligt ook nog wel een matras op, hè, neem ik aan. Ja, klopt. En, uh, ja, alleen de lattenbodem uh, heb ik dan een nieuwe uh, ingezet. Maar voor de rest uh, oude scharnieren en zo... En, uh, ja, dat slaat prima. Het kraakt wel een beetje omdat het oud hout is natuurlijk, ja, maar ja. dat geeft natuurlijk niet, hè. Maar heb je het zelf gemaakt? Ja, ik heb het zelf uh, gezaagd, het zelf uh, in elkaar gezet. Oh, geweldig. En dan, uh, ja, en, uh, maar ja maar ik heb het geschuurd en zo, dus het ziet er allemaal een beetje oud. Uh, oud. Zit er zitten wel wat deukjes in en zo in, maar uh, ja, het zit er heel, uh, ja, het zit er uh, een uh, beetje, een beetje... Uh, Tijdloze uh, heb ik het wat uh, ja. gemaakt. Dus die zowel bed als uit. nachtkastjes nachtkastjes uh, zijn ervan. Wat zei je? Zowel het bed als de nachtkastjes. Allebei. Ja, ja. in dezelfde sfeer wat. Nou, geweldig. Heb ja, meer? De kastjes die erop zitten voor het laadje, die, heb ik, uh, die, moest, die kon ik niet... Uh, ik heb geen draaiding, dus die heb ik wel uh, gehaald uh, van een oude andere kast weer af. Die komt dan wel weer bij de kringloop vandaan. Ja. Daar kom ik ook regelmatig. Ja? ik heb, voor, ja, ik heb uh, vorige week heb ik er nog vijf, uh, vijf broeken heen gebracht en een aantal t-shirts. Omdat ik weer begon te groeien. Dus uh, <laughs> nou, ik denk van die dingen nou, kan ik geen ook. Ik moet even lachen, omdat uh, Patrick net vertelt dat hij altijd kleding krijgt van mensen die dan wat gegroeid zijn en die het niet meer aankunnen. Maar dan, <laughs> jij bent er zo in. Ja, klopt. Ja, precies, ja, ja. dan breng je het weg. Ja, ik had. Uh, na de waren, de waren... Er waren drie bij, dat waren een beetje merk, waar vijf nou in of zo. En die heb ik dan via een Marktplaats verkocht. Okay. En die kwamen ze dan. Ja, die kon ik voor tien euro verkopen. Die waren zomaar weg. En die andere waren een beetje waas en merk en die waren niet minder. En ik vind, nou, die geef ik allemaal aan de kringloop. En dan kan ik gelijk even kijken als er wat leuks ligt. Nu ik, ik haal er regelmatig wel wat uh, platen haal ik er weg. Oude langspeelplaten vind ik mooi. Wat, oude? Langspeelplaten? Langspeelplaten, die haal ik er vandaan. Okay. Dat vind ik ook leuk. En wat is je en... laatste aanschaf geweest? Uh, op volle toeren. Van een langspeelplaat ook? Ja. <laughs> en, en, naast de, en naast de muziek? Van de, als je uh, nog meubels hebt of uh, nou gebruiksartikelen? Ja, ik, uh, ik, uh, ja, wat ik ook nog heel vaak doe, is uh, oude wasknijpers. Die, uh, ja, die dan half kapot zijn, die maak ik dan weer een beetje in elkaar. En die ja. gebruik ik dan als... Uh, ja, als, uh, om op uh, verpakkingen van chips of zo, uh, die dan ook dan op. En dan doe ik ze daarop. Ja. En dan uh, blijven ze heel mooi vers. Dat doe ik ook. Maar dat doe ik gewoon met gewone wasknijpers. Die, niet, niet afgekeurde wasknijpers. Daar kun je ook gewoon nog voor gebruiken. Maar dat is wel handig. Ja, ja maar ik, ik, ik zou dat zijn. Die van mij zijn dan uh, helemaal kapot. En die maak ik dan de veertjes ik erbij. En dan, uh, dan uh, maak ik ze weer een beetje in orde. Het dat doe is ook echt wel. een hobby van je, volgens mij, als ik het zo hoor. Ja, best wel. Ja. En, uh, nou, en als we dan uh, macaroni hebben gehad of zo, een paar keer. En de uh, uh, die uh, zijn op. En dan blijft er van dat zuur over. Allemaal die azijn. Nou, dat doe ik in de wc. Dan maak ik de wc weer schoon. <laughs> Echt waar? Ja, uh, ja. En het werkt heel goed. Ja, nee, daar kun je kunt natuurlijk gewoon azijn voor gebruiken. Nou, nou, ja. Grappig. En, uh, nou, grappig. En als ik dan bijvoorbeeld. Uh, maar het ruikt uh, niet. Ik eieren... zit wel te denken ineens: het gaat er niet heel fris ruiken dan. Dat... Nee, maar nee. ja, ik bedoel, als je naar de wc werd geweest, ruikt het ook niet vis. Dus nee, ja, dat ja. maakt niet zoveel uit. Op de een of andere manier komen die praatjes wel terug, toch, heel de, heel de uitzending door. Gek genoeg. Maar Rins, ik en... vind het wel interessant wat je allemaal uh, vertelt. Ja, en, uh, nou, en, oude, en uh, bijvoorbeeld uh, die, al die plastic zakken die je bij de winkels krijgt, allemaal, die gebruik ik als, uh, als vuilnis vuilnisemmerzak. Uh, ja, dat kan natuurlijk ook. Dat doe ik ook wel. Dat doen denk ik wel veel mensen. Dat je die niet gelijk en... weggooit even zien. En als ik dan was uh, eieren kook, dan kook doe ik een beetje meer water in en dan uh, kan ik daarna gebruiken voor de afwas. Kijk, Ja, dan laat je het iets afkoelen, wat koud water erbij en uh, prima. Ja, klopt. En als ik de boer gewassen heb, dan kan ik dat water kan ik voor de wc gebruiken. Om de wc weer schoon te maken? Om hem door te spoelen. Oh, gewoon door te spoelen. Kijk aan. Nou, en, dus we hebben uh, weer aardig wat suggesties gekregen. Ja, volgens mij kan je ja, nog twee ik uur heb doorgaan. Nou, platenspeler, uh, platenspeler, motor heb ik een uh, heb ik een ventilator gemaakt voor een plafond. Oh. En de, en um, de wieken uh, van ja, die de... die draait ven... soms mooi rond. En dan kan ik hem op 33 toeren. En dan kan ik hem op 45 toeren doen. En dan heb ik twee snelheden. En dan heb je gewoon een, wel een soort wieken gekocht van... Uh... Ja, die heb ik van, van mijn oude houten plankjes heb ik die gemaakt. En ik heb een, een kruisje van een uh, ja, van zo'n uh, oud uh, zo'n modetje die dan in de tuin uh, staat bij mensen. De, uh, ja? die, dat, uh, dat dingetje heb ik daarvoor gebruikt. Oh, geweldig. En nou ja, dat draait vrolijk in de ronde. Ik vind het mooi om daarmee te eindigen, met jouw verhaal in ieder geval. Die vind ik echt leuk. Ik heb nog iets van het verwarmingselement van de Ja, kom maar, dan zijn toch die wasmachine al heel de uitzending uit elkaar aan het halen. Daar hou ik de vijver mee op dat het er niet gaat vriezen. Het water niet gaat vriezen. Ja, is mee in beweging ook eigenlijk? Nou nee, ik heb er geen beweging in. Maar wel dat het water niet bevriest. Oké, okay, nou, dan kan je ook nog het pompje van de wasmachine. Die kun je ervoor gebruiken dat het water in beweging blijft. Ja, en dan kan ik de wormen nog in doen. Nou, daar kunnen dan de, de wormen en zo in het voer in. Ja, ja, dat voor zou echt kunnen. Ja. En wat waterlelies in. Uh, nou, hé, fantastisch ja. toch wat er allemaal gebeurt vannacht. Hé <lacht> hey, Rinse, mag ik je danken en een fijne nacht nog wensen. Ja, jullie het uh, succes met jullie programma. Dankjewel. En een hoor. leuke avond even. Goed zo. Dag. <lacht> Dag. Ed. Ja. Yeah. Zullen we, het even, heb, we laten tip, even de wasmachine, wasmachine voor wat die is. Eh? En we laten de wasmachine even voor wat die is. Ja. Vertel uh, eens. Versta je me? Ja, ik hoor je. In nou, de, de wasmachine heb ik nog een tip. Die, uh, die, die, die, die, die trommel die in de ronde draait, die kunnen sportvissers gebruiken als visfuik. Als ze gevist hebben, het ding hangen ze in de sloot, klep die open... Hop, en dan gooi ze zo de vissen in. Ja, inderdaad. Doe je ja. dat zelf ook of niet? Nee, dat doe ik niet. Dat heb ik namelijk van een uh, sportvisser gehoord. Ah. Zodoende. Maar wat ik, nou ga ik iets over iets heel groots praten. Nou, doe maar. Een bestaande infrastructuur. Wow. En het is namelijk uh, rioolstelsels. Ja. Als, men, als men leidingen moet leggen, digitale leidingen, dan moet men zoveel graven. Er komt zoveel machines bij, zoveel, zoveel energieverbruik en uitstoot. Ik zeg, gebruik die dat, uh, infrastructuur van die, van die rioolstelsel daar om leidingen doorheen te trekken. Dat scheelt een hoop werk. Door de rioolbuizen, door de riolering heen? Door de grote riolering, een hele grote, ja. Zo dat gaat stinken? Nee, dat gaat niet stinken, dat zit opgesloten. In, in, in, in, in, in, in kunststof pijpen, hè. Dan moet je zich hele weg openmaken. Er moet een hele infrastructuur, terwijl dus de riolen er al liggen. Ja, ik zit te denken, dus het... ik heb er geen verstand van hoor, maar zou het kwaad kunnen als je die leidingen, als daar continu uitwerpselen en dergelijke en vocht langs die leidingen loopt? Ja, het is hetzelfde als je de grondleidingen legt. Dat dus leg je ook in de rommel. Dat maakt Met, niet uit, uh... zeg je. Nee, maar dat kan gewoon ingekapseld worden in leidingen. En dan door die grote riool, door die half riool, leidingen waar je half in kan lopen. Daar kun je makkelijk voor gebruiken. Ja. Daar kun je zoveel kwijt. Waarom zou dat eigenlijk nog nooit gebeurd zijn? Nee, dat weet ik. Maar dat is wel een tip. Ja. En dan heb ik nog iets. Nou. Een hele groot praagteken. LPG, dat is namelijk een rest. Er is een afvalstof bij de bereiding van... Uh raffinaderijen voor kine en, en, ja, en andere brandstoffen. En dat gaat zo de lucht in. Uh, er wordt maar een gedeelte van het voor LPG. Maar als je nou uh, dus, uh, de, het, het, het, het groene gedachte je dat nou wil stimuleren... want de LPG bestaat uit toegevoegde belasting... en als je dan dus een milieuvriendelijke brandstof gebruikt voor je auto... dan word je nog eens een keer gestraft met de dubbele wegenbelasting. Wat doen we daar dan? Oh ja, dit zijn, dit zijn de grotere vraagstukken, hè? dat gaat verder dan de huiskamer. Ja, want ja. Dat, is, dat, is, dat is heel belangrijk. Kijk, die, de, de hele de, de rijke jongen die kan wel een hele dure auto kopen, een Tesla van een ton, bij wijze van spreken, mm -hmm. maar ik heb liever duizenden Davids die dan ook iets kunnen besteden, maar het moet wel bereikbaar wezen voor de, gewo voor de gewone mensen, ja. die weinig geld hebben. Dus jongens, die LPG moet omlaag. Dan stimuleer je het milieu. En ook die wegenbelasting omlaag. En dan gaan we schoner rijden. Kijk, tot zover het pleidooi van Ed. Dank je wel, Ed. Ja. Oké, okay, fijne Jezus. nacht nog, hè? Dag. Dank je. Matt, die speelt spelletjes volgens mij met uh, herbruikbaar materiaal. Mattie, goeie nacht. Ja, goeien wat ben ik? Ja, ik uh, speel met kurken. Gewoon kurkjes uh, uh, neerzetten. En je kegelt ze met de andere kurkjes om. Het is heel simpel. Maar dat is allemaal in, in miniatuur dan? Is nou het... ja, dat... Uh, het is een soort bowling met wijnkurken. Nee hoor, gewoon de, uh, een doosje met wijnkurken. En het buurkind wat komt en die wil heel graag met die kurken spelen. Ja. En het is hartstikke leuk om te doen. Maar we gaan allemaal de feestdagen in. We hebben allemaal een paar flessen wijn. Je kan het allemaal een keer uitproberen. Ja. Ja, maar dat is volgens mij sowieso, als je tegenwoordig kijkt met kinderen wel allemaal speelgoed wat ze hebben. En geef ze een simpel dingetje waarvan je denkt, ik kan het net zo goed weggooien. En ze kunnen zich de uren mee vermaken. Absoluut, ja, ja. Hoor, ja hoor. Dat hebben ik nog heel leuk met de puddingvormpjes op het strand. Maar die kan je ook gebruiken om je kerstbakjes in te maken. Om je? Kerstbakjes? Kersttutjes, als je doorzichtige puddingvormpjes ja. hebt, kleintjes. Die uh, gewoon, uh, je gewoon je in inmaken. Dus bij jou staan dit jaar de puddingvormpjes? Uh... Zo, over een paar weekjes komen ze weer tevoorschijn. Om kerststukjes uh, in te maken. Ik ben ze nu aan het sparen, ja? Ja? Sommige. ja, dat werkt. Kijk eens aan. Ja. En als ik dan een mooi bakje eromheen wil hebben. ook al is het dan eentje wat van stenen is en kan lekken. dan kan je dus gewoon uh, dat plastic bakje erin zetten. Nou, zo we, zijn maar, we weer wat wijzer. Maar die kurkjes, dat gaat heel leuk. Dat is voor, bijna alle kinderen vinden het hartstikke leuk. Ja, ja, dat geloof ik best. En dan kan je ze ook nog, als je wil, kan je ze nog een kleurtje geven. Je kan ze ook een nummer geven, hè? Ja, kan je oh, dat kan starten. natuurlijk grotere ook. Grotere kinderen kan je ze tellen. Ja. Maar je kan het ook gewoon, als je een gladde tafel hebt, als je wat ouder bent, oudere mensen zitten gewoon uh, aan de zijkant, moeten wel een paar mensen ook zitten. Maar dan kan je het op de tafel ook doen. Ja, moet je wel genoeg wijn drinken, hè? maar dat doet iedereen wel rond de feestdagen. Ach, uh, die begin je nou te sparen, toch? Ja, precies. Dat doen we heel netjes. En dan hebben we ook nog de, de, het vacuumeerapparaat. En dan zijn we bijna rond waar Meri het over had. Dus dan komt ja, het helemaal ja, goed ja, met die ja. wijnflessen. Ja. Nou, Mattie, dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Goedenavond. Da Dag hoor. Har, goedenacht. Har heeft volgens mij ook... Het uh, gaat om de schilderijen die gerecycled zijn. Nou. Maar hoor ik eventjes niet. Dan ga ik ondertussen even twee tweets voorlezen. Iemand die heeft nog met regentonwater beriet ik planten en spoel ik het toilet door via de stortbak. Dat scheelt jaarlijks tientallen kubieke meter aan drinkwater. Kijk, dat is ook een, uh, een goede. Even kijken of we nog meer uh, hebben op de tweet. Ik had er dacht ik nog eentje gezien. Maar nu loopt net mijn computer vast. Natuurlijk. Goed, dan gaan wij gewoon nog even de bellers uh, doen. Maike, goedenacht. Oh, met uh, Marca Wolverbeek. Ja. ja. Hallo. Dag, ik was in de bijstand in deze vrijwilligerswerk en daar had ik veel aflegmapjes voor nodig. Ja. En dat ging ik naar een fotocopieerinrichting en als je dan een lege doos van fotocop... fotocopieerpapier vraagt, dan kan je voorzichtig met een mes lo lospeuteren waar die vastgelijmd zit en dan helemaal plat uitspreiden. Ja. En dan hoef je er maar een paar stukken af te snijden... en dan heb je een prachtig aflegmapje. Nou, kijk eens aan. En hoeveel, uh, hoeveel heb je daar heb je inmiddels staan? Hoeveel... stapels? Ja? Ja. Oh, <laughs> Honderden? Dus, uh, ja, dat heb je gratis. En, uh, en, en het voordeel is, je kan ze een beetje dik, uh, dikke ruggen vouwen... en dan kan je gewoon opschrijven wat erin zit. Ja, nou, kijk eens aan. Hoe kwam je op het idee om dat te doen? Geen idee. Nee, weet je niet meer? Nee, weet ik niet meer. Het was zo lang geleden. Ik kan me voorstellen. Maar, ja? Het is precies goed op maand natuurlijk. Ja, en eigenlijk dus eigenlijk uit nood geboren in dit geval? Ja, echt uit nood geboren. Ik werd gek van alle papieren en zo'n aflegmap. Ja, dat is niet te betalen. Ja, eentje misschien wel, maar niet een stuk of wat. Nee, nee. Nog meer dingen in je huis? Wat je weet van, uh, hey. Heb ik nog iets handigs nou, mee Nou, ik gedaan? heb wel zitten te denken. Ik gebruik wel allerlei dingen waar ze niet voor bedoeld zijn. Maar dat zijn weer andere dingen. <lacht> dus uh, dat heb ik niet zo bij, voor de hand liggen. Nee. Nou, maar deze vond ik al een, een, een hele goede. Je moet een beetje knutselen. Ja, je moet eventjes... Ja, ik, ik snij ze dan met de Stanley... met een paar flappen eraf die in de weg zitten. En uh, nou ja, dan kan je ze plat maken... of je kan hem dikker vouwen natuurlijk. Ja, ja. nou, leuk. Dank je wel, Maaike, ja. voor de tip. Ja hoor, succes Dank je. Dag. Dag. Wendela Groenewoud heeft nog gemaild. Die zegt, ik probeer op mijn eigen bescheiden manier... ook de afvalberg kleiner te houden. Zegt, de afgelopen week heb ik nog een mooie tv-meubel... en een prachtige hoekbank via Marktplaats aangeschaft. Ik heb zo eens rondgekeken in mijn kamer... en het enige wat echt nieuw is gekocht, dat is de salontafel. Zeg, mijn nieuwe winterjas is een supermooi leren jack van de kringloopwinkel. Heerlijke leren jas is het. Veel kleding krijg ik ook van mensen uit mijn omgeving die allemaal dikker worden. Ja, dat, dat horen we vaker vannacht. De kleren waar mijn dochters zijn uitgeroeid, die geef ik vervolgens ook weer door. En ze breidt en haakt graag zelf. Als ik een oude trui heb waarvan het model me niet meer bevalt... dan haal ik die uit elkaar en maak er gewoon weer een nieuwe van bijzonder. De cv-ketel die staat op zolder en het duurt vrij lang voordat het kraanwater in de keuken dan heet is. Dus zet ik de plantengieter eronder eh, onder de straal tot die warm is en dat kunnen dan weer over de planten worden uitgegoten. Zegt de lintjes aan bosse bloemen, die gaan weer op cadeautjes die ik zelf geef. Dat doe ik ook. Ik heb echt zo'n hele grote bak thuis staan waar alle lintjes in komen en strikjes. En als ik dan zelf een cadeautje geef, dan eh, kan dat natuurlijk prima er weer op. Plastic tassen gaan naar de kringloopwinkel. Verpakkingsdoosjes leuk ik op om cadeautjes in weg te geven. Als ze een leuk kleurtje hebben, gebruik ik die om mee te knutselen. Nou, kijk, zo komen we weer in, uh, een heel end, niet waar? Gaan we het nog redden om heel kort een uh, telefoontje te doen? Laten we proberen. Ed, nacht. Goedenacht. We hebben nog twee minuutjes. Ja, ik heb al die fantastische verhalen gehoord, maar dan heb ik een negatief verhaal. Oh, hè? Moeten we daar ja. nog mee afsluiten? Nou, wij zijn voor een maand terug verhuisd. Ja. En... Een ...fantastische twee dres over... dat we kleiner gaan huizen, boven de 65... ...niemand en ook niemand... ...hier in Nijmegen wilde het hebben. Geen enkele kringloopwinkel... ...geen enkele hm? stichting... ...voor het behoud van zwervers en maar door. En weet je waarom? Nou? Omdat wij drie hoog woonden... ...dan moesten ze trappen lopen. Oh. Vind je dat niet erg? Ik ben zelf ja. blind. Ik kan ja. het niet. En dat nou, is zo'n teleurstelling... ...voor ons geweest. Ja, dat kan ik me en, voorstellen. En wat is er toen gebeurd... Moest ik het vijf weken heb ik het laten staan, Het is het met de grof dus weggegaan. Echt waar? Oh, ja. Zonde. Ja. Ik had geen keus. Nee. En, vond ik, sorry, en die stichtingen vond ik fantastisch, maar die hebben een arbo wet Ja, dat, dat, dat zit ik niet ook niet te als denken. Dat je geen grappen mogen lopen. Dat zal het zijn, hè? Ja. Maar ik vind het toch een vreemde zaak. En ik zeg, kunnen jullie dan niet voor gehandicapten een uitzondering maken? Dat kon niet. Bizar is dat. Het enige wat ik kan bedenken, maar dat dan zouden meer mensen of meerdere keren langs moeten gaan, is dat u bij de supermarkt een briefje ophangt dat dingen opgehaald kunnen ja, worden. We hebben van alles gedaan. We ja. hebben op de marktplaats van alles geprobeerd. Er komen, er komen mensen genoeg die roepen als ze boven zijn poep. Poe", dan beginnen wij niet aan. Ja. Zonde is dat, hè? Jammer, hè? Ja. Ja, maar het is wel iets om even over na te denken. Want we zijn allemaal goed bezig, tenminste. Ja, dat, dat, van de kringloopwinkels, die, die, die wimperden meteen al af. Ja, maar die zijn dus van. eigenlijk gebonden aan, aan de wetten, wat dat betreft. Ze mogen ja. het dus ook niet. die mogen dat niet. Nee, nou, dat is ook weer zonde dan. Inmiddels heeft u allemaal mooie nieuwe spulletjes, nieuw huis? Nou, nee, niet al in nieuw, maar we hebben kleiner kleine wonen. dus zijn kleiner van wonen. We moesten gewoon dingetjes weg. Ja. Het moest weg en dat is zo jammer. Want je kon er best een hoop mensen plezier mee doen. Ja, zeker. Ja. En, en, en met geen mogelijkheid. Nee. Jammer, hè? Nou, het is op, uiteindelijk bij het grof beland. Ja, ja, dat is niet het leukste verhaal om mee af te sluiten... maar wel een signaal wat u even afgeeft. Ik, denk, ik moet het toch even meedelen. Ja, nee, heel goed. Nooit. Dank u wel goed. voor het bellen. Goed zo, beste En een fijne nacht in ieder geval. Dag hoor. Morgenavond dan gaat het in Casaluna over de Koerden en de situatie van de Koerden. Helco Span, die zit hier dan, mijn collega. En zometeen hier op Radio 1 natuurlijk WNL, met nog steeds wakker. Ik ga lekker mijn ogen dicht doen, denk ik, zomaar. In uh, geen recycled bedje, maar wel een matras die al heel lang meegaat. En waar ik misschien ooit een keer een kerstboom van ga maken. Dan spuit ik er wat goud over. Ja, misschien maar een leuk idee is over deze feestdagen. Bedankt voor het luisteren en fijne nacht. Dag.